Clemens Peters met het NOS Journaal. Kop neergelegd. De kop werd dinsdag al gevonden... maar het moskeebestuur besloot er pas vandaag mee naar buiten te komen. Inmiddels is er aangifte gedaan. Het is niet de eerste keer dat bij een moskee een varkenskop wordt aangetroffen. Eerder werd deze lugubere vondst al gedaan in onder meer Boskoop en Mijtrecht. De advocaat van Salah Abdeslam dient een klacht in tegen de Franse justitie. Hij noemt het ontoelaatbaar dat een aanklager gisteren citeerde uit het verhoor van de terreurverdachten. De aanklager zei dat Abdeslam van plan was om zich op 13 november op te blazen in Parijs, maar daar op het laatste moment van afzag. Advocaat Marie noemt de uitspraken een schending van de geheimhoudingsplicht. Het dodelijke busongeluk in Spanje was mogelijk een menselijke fout. Spaanse media melden dat de bus op de andere weghelft kwam en frontaal op een auto botste. De buschauffeur zou de macht over het stuur zijn verloren. Aan boord waren 56 meest buitenlandse studenten. Ze waren naar een feest in Valencia geweest en reden vannacht terug naar Barcelona. Bij het ongeluk vielen 13 doden en ruim 40 gewonden. Volgens de Spaanse krant El Mundo zaten er ook Nederlanders in de bus. Vicepremier Ascher hoopt op een duidelijk ja bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Dat zei hij vanmiddag in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem zorgt het verdrag voor een stabiele buurman van Europa. Ascher kan zich voorstellen dat mensen het ingewikkeld vinden, maar hij roept toch op om ja te zeggen tegen het handelsakkoord. In een pand in Nieuwegein, waar vluchtelingen worden opgevangen, moet een grote brand. Het is een voormalig woonzorgcentrum, waar tegenwoordig 140 asielzoekers worden opgevangen. Volgens de politie zijn er geen slachtoffers en is de brand onder controle. De oorzaak van de brand in Nieuwegein is nog onbekend. Het weer nog. Het is bewolkt en er valt wat regen of motregen. Het is een graad of 8. Morgen zijn er ook veel wolken en dan valt er verspreid wat regen. Het wordt dan 8 of 9 graden. Dit was het. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Seholka van de ANWB.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 Plaat ...naar nieuws en weer van 4 uur. Welkom terug Zandvoort en alle runners, welkom bij CFM. U 3 van Zandvoort op zondag en daarin gaan we het volgende doen. Allereerst even de tussenstand uh, uh, in de hoofdklasse en dan hebben we het over hockey. De wedstrijd Oranje-Zwart Amsterdam, tussenstand momenteel 2-3... ...met nog een 7 minuten te gaan. Amsterdam heeft uh, 4 minuten uh, met 10 man uh, moeten... Uh, Stand houden tegen de, de constante aanvallen van Oranje-Zwart, maar ze zijn die tijd goed doorgekomen. Dus nog met uh, ruim zeven minuten te gaan, twee, drie in het voordeel van Amsterdam. Goed, uh, straks rond de klok van kwart over vier pit report. Uiteraard kijken we nog even terug naar de Formule 1-race van uh, vanmorgen die in Australië werd verreden en met name naar de crash, de zware crash die Alonso uh, heeft moeten uh, door, uh, doorstaan, gelukkig goed heeft doorstaan, maar toch wel goed geschrokken was. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Dolly. Deze lapjeskat luistert naar de naam Dolly. Het gedicht van de week. Ik heb er twee liggen, dus dat wordt nog even overleggen. Van welke het gaat worden. Ja? Maar dat hoort u natuurlijk allemaal om kwart voor vijf. Eén gaat over hardlopen. En de ander gaat over liefdesverdriet. Dus mag jij kiezen, Rob? Goed, uh, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard de eindstanden van de voetbal-eredivisie. En uh, natuurlijk nog veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op derde uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. En er zit het weekend bijna weer op, hè? Nou, voor ons nog niet, hoor. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nog langer niet. Nog, nog langer, langer niet. niet. <laughs> en dan uh, gaan we op naar het uh, paasweekend. En niet vergeten, hè, 24 maart aanstaande om half negen... NPO1, The Passion... Niet te, ja, niet te missen. En natuurlijk aanstaande vrijdagavond live in Zand... voor de klassieke uitvoering van de Matthäus Passion van Johan-Sebastiaan Bach. Oké, okay, 8 over 4, hier is Ik Weet Niet Hoe van Gesemeen. Ik zou je willen vragen, het is een keer met mij te wagen... maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen... maar ik weet niet hoe.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 Oh, oh, oh, oh, ik weet niet hoe Oh, oh, oh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 Een reversie de van die uh, oude single van Benny Nijman uit uh, 1990. En ik weet niet hoe. Je de, de single van Gerson Main. Zo dadelijk het Formule 1 is maar eerst deze is: Are you with me? I dance by water the sky. Drink some margaritas, me blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.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 Bring some margaritas by tonight blue believe me Listen to the mariachi play at midnight Are you with me Are you with me Margaritas bash me blue lights. Listen to the Marietta play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas bash me blue lights. Listen to the Marietta play Zo, at Zo, dan heb je 12 kilometer gereden. Dan kan je ook are even lekker dansen met deze van de Lost Frequencies. Are you, and are you with me? CFM, Race Radio. Bit Report. Heb je een Je koptelefoon of niet? Ja, de ja, he, he, we... koptelefoon viel van zijn hoofd, om het zo maar even netjes te zeggen. Ja. Wil je het trouwens zien? Kijk dan even op www.zfm-live.nl. Tijd voor het Formule 1 nieuws. We kijken natuurlijk eerst even terug naar de Formule 1 Grand Prix van Australië... die heden morgen is verreden. Verstappen mist de top 5 door falen van het team. De eerste Formule 1 race van 2016 had zo mooi kunnen zijn voor Max Verstappen... Door meerdere fouten van zijn team eindigde hij slechts als tiende. Nico Rosberg won de Grand Prix. De Nederlander startte als vijfde en pakte al in de eerste bocht P4. Nadat zitter Lewis Hamilton slecht wegkwam. Verstappen reed vervolgens goed door. Hield Hamilton ronde lang achter zich en had even zelfs even zicht op het podium. Maar liep een topklassering mis door een opeenstapeling van fouten bij zijn team. Slecht getimede pitstops die ook nog te lang duurden, kostten de Limburger te veel tijd. Daarnaast zag hij, zat hij rondelang onnodig vast... achter nota bene teamgenoot Carlos Sainz. In de slotfase verrende de Spanjaard zich zelfs in een van de, op een na laatste bocht. Verstappen kon hem net niet ontwijken. toucheerde licht de andere Toro Rosso en spinde. Maar dan een tiende plek, meer dan een tiende plek zat er aan de finish niet in voor Verstappen. Terwijl hij met ruimte voor zich juist een van de snelsten op de baan was. Vader Jos en zoon... Uh, uh, Verstappen zagen na afloop van de race dan ook witheet van woede. Nou, er is inmiddels ook een reactie van Carlos Sainz. Carlos Sainz was zijn handen in onschuld. Ik weet van niks. Max Verstappens, teamgenoot Carlos Sainz... heeft naar eigen zeggen niet meegekregen... dat de oneenigheid tussen Toro Rosso en de Nederlander... tijdens de Grand Prix van Australië was ontstaan. Ik weet niet wat er over de boordradio is besproken... tussen Max en het team, al dus Sainz... na afloop van de Grand Prix van Australië. Kennelijk was er dat erg interessant. Voor mij waren er geen problemen. Ik heb mijn race gereden en auto's ingehaald. We hebben een goede show neergezet. Dat wordt wellicht nog even vervolgd. Maar wat ook erg, erg opviel was de, de hele grote crash van Alonso. Fernando Alonso kan, kon aan, kan een angstaanjagende crash... tijdens de eerste Grand Prix van 2016 gelukkig navertellen... en vraagt zich af of de veiligheid in de Formule 1 beter kan. Dat was nou een zware klap, zegt de Spaanse routinier na afloop. Ik probeerde Esteban Gutierrez slipsteam te blijven... tot het rempunt van de bocht. Door een combinatie van factoren crashten we. De McLaren-coureur vocht om de 19e plaats werd gelanceerd over de Haasbolide, ramde de muur... en vloog via de grindbak boven de bandenstapel in. Het verliep eigenlijk best langzaam. Ik stuiterde in de ronde zag de lucht en de grond... en wist niet waar ik was. Toen de auto gestopt was wilde ik er gelijk uit... want mijn moeder zit namelijk ook daar de tv te kijken. Gelukkig kan ik het navertellen... dankzij de veiligheid van de auto en het werk van de VIA... Het was een typische race-incident, streden om een positie... en dan vergeet je de snelheid van 300 km per uur nog wel eens. Jammer dat we na de eerste race nul punten hebben en de motor beschadigd is. We zullen gelijk al een nieuwe motor moeten gaan gebruiken. Al dus Alonso. En wat uh, voor vanmorgen werd geïntroduceerd is alweer geschiedenis... want de oude Formule 1 kwalificatie keert terug. Al na één Grand Prix wordt de nieuwe kwalificatieopzet vervangen... door het oude vertrouwde systeem. In een spoedvergadering tussen de Formule 1-teams op zondagochtend is unaniem besloten dat vanaf de tweede Grand Prix van 2016 in Bahrein de kwalificatietraining weer wordt gehouden zoals in 2015. Het in Australië voor de eerste keer gebruikte nieuwe systeem waarbij coureurs afvallen draaide uit op een mislukking doordat er in de laatste heat nauwelijks gereden werd. De beslissing moet nog goedgekeurd worden door diverse instanties rond de hoogste klasse van de internationale autosport, maar naar verwachting is dit slechts een formaliteit. De volledigheidshalve nog even de eerste drie. Nico Rosberg wint voor Lewis Hamilton... met Sebastian Vettel wederom op een derde plek. Dus wat dat betreft, de auto's zijn sneller geworden... maar uh, de, de Mercedes zijn nog sneller geworden... en de Ferrari is ook weer wat sneller geworden. Maar all over is daar niet veel verandering in gekomen. Maar heel jammer, maar helaas voor Verstappen slechts één WK-punt. Dankjewel, Albert-Jan, voor het Formule 1-nieuws... bij CFM Zandvoort op zondag. Jawel, ga ik weer even mijn plaatje draaien, hè? My name is Rob. Dat uh, zingt hij ook aan het begin. Heel goed. Hier zijn de stereo MC's. Volgens mij gaan we daarmee terug naar de jaren negentig. Met de single Lasting Music. Slide, and I can't hold back now WMG, sorry, and last in music. Jawel, ja, we gaan straks, straks nog even, dat weet jij nog niet eens... weer even schakelen naar Koordraaier uh, in het centrum. Oh, daar, daarover uh, veel meer, maar eerst gaan we even kijken naar de eindstanden uit de eredivisie. Van de wedstrijden die vandaag verspeeld zijn. Allereerst, natuurlijk, om half één hadden we FC Twente thuis tegen AZ. Eindstand 2-2. En dan komt hij aan, Albert-Jan. FC Groningen tegen Vitesse, die nee, best niet. Die nee, best niet. 0-3. En ADO Den Haag ontving NEC. Tegen het einde van de wedstrijd toch nog gescoord. ADO Den Haag 1, NEC 0. En zo dadelijk om kwart voor vijf gaat hij beginnen. De wedstrijd van vandaag. De wedstrijd van het hele jaar eigenlijk. SV tegen Ajax, ja. En dat weet jij nog niet. Nee. nog even de einduitslag uh, van de, de hockey wedstrijd. Oranje-zwart tegen Amsterdam. Het is geëindigd in 2-3. Wat betekent dat voor de stand? Amsterdam gaat aan de kop in de hoofdklasse-hockey... met 18 gespeelde wedstrijden, 39 punten... gevolgd door Oranje-zwart, 18 wedstrijden gespeeld... met 36 punten. Het was eigenlijk een zes-punten-wedstrijd. Goed, tot zover het hoofdklasse-hockey... Oké, okay, nou dan gaan we het zo meteen inderdaad over uh, de omloop uh, van Zandvoort hebben. Met koor draaien. We schakelen zo dadelijk naar je over hoor, Core. Dus houd die dame nog even vast. Houd er goed vast. <laughs> Jawel, maar eerst deze? Hier is Jubi 40 en Red in the kitchen. als ze aan het eten is, maar met een red in de kitchen. Eens smakelijk dan, Cor. Nee hoor. Cor, je staat in het centrum van Sanford, want we hebben vandaag niet alleen de Runners World en Run, maar ook de omloop van Sanford, gas. Ja, dat klopt Rob. We staan uh, inderdaad op, de, op het Louis-David's, uh, vlakbij het Louis-David's Corée, en uh, daar is ook nog een uh, finish uh, gemaakt voor het wielrennen. Nou, naast me staat uh, de evenementenmanager van uh, Champion. Hè? Ja, Champion, inderdaad. Uh, laten we even beginnen met je naam. Mijn naam is Michte denk ik ben inderdaad de event manager bij Le Champion. Oké, okay, dankjewel. Uh, ja, vandaag was het natuurlijk de, de Runners World, maar ook het, uh, het wielrennen. Uh, hoe is dat verlopen? Het uh, wielrennen is fantastisch verlopen, waarschijnlijk Runners World ook. Um, ik ben vooral bezig gehouden met de, de toertochtversie, waarbij uh, 950 deelnemers vandaag een uh, fietstocht hebben afgelegd. 950 mensen hebben gefietst. En dat waren allemaal uh, recreatierijders of ook waren professionele rijders? Nee, allemaal recreatierijders. Dat is echt een toertocht, bedoeld voor uh, de recreatieve fietser. Ja, en dat is natuurlijk op het circuit. En uh, daarna buiten het circuit een beetje rondrijden. Maar wel met het doel om te winnen. Nou, er zitten altijd fanatieke deelnemers bij, inderdaad. Uh, Start was vandaag op het circuit. Daar hadden we een uh, tijdrit van 4 kilometer. Dus daar konden de deelnemers vooral hun krachten laten zien en hun snelheid laten zien. En daarna was het vooral een, uh, een recreatieve toertocht over 45, 80 of 120 kilometer. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Uh, ik geloof dat dit de, de vierde is, hè? volgend jaar de vijfde. Is het weer dezelfde dag dat het gouden wordt bij, met Runners World samen? Ja, het is inderdaad dezelfde dag als de Runners World van Run. En um, het is de vijfde editie, de speciale jubileumeditie ook voor ons een beetje. Ja, dat is volgend jaar dan. Of de... ja. ja, dat is volgend jaar inderdaad. Uh, nou, ik, uh, ik, ik, ik, is er ook een winnaar bekend? Weet je een naam? Nee, dat weet je niet. Hè? Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? dat had je al gevraagd. Uh, maar de mensen die uh, als laatste binnenkomen. Ik begrijp van het rennen dat er een, uh, een dame, die was de aller, aller, aller, echt de allerlaatste, Nou, die kwam op de knieën zo wat binnen daar. Hadden we dat hier ook? We hadden wel wat vermoeide mensen op het einde. Uh, ook omdat het, uh, nou, het was natuurlijk fantastisch weer maar uh, kou doet ook wel wat. Alleen, uh, we hebben ook mensen die lekker een terrasje tussendoor pakken, dus die op die reden wat langer erover doen. Dus dat is een hele goede reden om later binnen te komen. Ah, dus ze gaan even een stukje op het ski fietsen, dan gaat het centrum in, nemen ze een drankje en dan gaan ze nou weer verder, zo ongeveer. Ja, zo ongeveer. Een stukje appeltaart, een bakje koffie erbij, dat is toch wel wielrenners eigen. En daarna weer af fietsen. En daarna weer lekker door fietsen, inderdaad. Nou, ik uh, zie u weer uit naar het uh, volgende evenement volgend jaar. Vijfde editie. De tiende editie, dat wordt ook uh, een hele leuke editie van het uh, Runners World gebeuren. Want we hebben uh, gesproken met een uh, collega van je. En die zeiden, ja, we gaan volgend jaar iets speciaals doen. En uh, ik laat me wel verrassen hoe het dan gaat worden. In ieder geval, dankjewel voor je, voor je interview en voor je reactie. Graag gedaan. U jullie ook bedankt. Nou, Cor, dankjewel hè. Geweldig. En uh, ja, hoe, hoe, ja, hoe zweert je nou in het, in het centrum eigenlijk? Ja, het is nu, uh, nu, nu komen de mensen een beetje van het uh, circuit terug en die uh, lopen een beetje rond. Uh, het, ja, het is druk aan het worden, laat ik het zo zeggen. Ja, heb je al een kijkje genomen in de Hattestraat of uh, andere straten? Een beetje op het plein ook? Is, uh, ja. Leeft het plein een beetje? Ja, in de straat, uh, zijn alle terrassen buiten uh, gewoon vol. En mensen staan ook buiten bij de kroegen. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dan met auto's zijn en weer rijden om uh, de boel op te ruimen. Want ja, er zijn natuurlijk honderden uh, hekken overal. Die moeten allemaal worden opgehaald. Dus er wordt ook best wel gewerkt door de organisatie. Maar het ziet er allemaal uh, gezellig en leuk uit. En ik denk ook wel dat het uh, tot in de late uurtjes doorgaat. Nou, dankjewel Cor voor je bijdrage van vandaag. En uh, geniet lekker daar hè, in het centrum. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dat was Koordrijen vanaf het centrum van Zandvoort. Ook de omloop van Zandvoort hebben we daarmee gehad. En er zit dit sportieve weekend er bijna weer op. En Genieten we nog even met z'n allen in het centrum of op het circuit. En nu, pak bij mijn hand, hier is Nick en Simon. Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel. Vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander.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 24 maart natuurlijk op tv De Passion, vanaf half negen op NPO1 en ik weet toch al dat Jan van een paar jaar geleden dat deze plaat erin zat het is natuurlijk een uh, muzikaal uh, feestje, hè, om het zo maar even te ben zeggen. De Passion, al, ja. De Passion, uh, die, die, die, die hele formule van uh, deze manier van de Matthäus Passion brengen... ook verkocht is aan Amerika. Dus ja, en daar ook uh, hebben we uitgevoerd. Het is een uh, Nederlandse uh, uitvinding, om ja. het zo maar even te zeggen. Ja, klopt. klopt. Jorre, pak maar mijn hand. En we zaten ondertussen ook te denken, ja, voor welke...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 Ze houdt ook niet zo van kinderen, die zijn haar veel te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. Het dierenthuis zoekt dan voor haar een huis waar zij het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten en dus een huis met een tuin zou voor haar ideaal zijn. Wie heeft er nog voor haar zo'n gouden mandje vrij? Dolly verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemeland, Keeselstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888 en is geopend van 11 tot 4 uur middags, op de maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl, want ook Dolly verdient een thuis. Dus ga voor Dolly of die andere leuke dieren... naar het Kennen met Dieren thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Hallo, hoor. Hier is Kenny Rogers. tree.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 Ik krijg meteen allerlei appjes binnen. Echt waar. Dat ik zei van ja, dit is Kenny Rogers. En hij uh, in de stream. Wat is er met zijn stem gebeurd? Weet je wel, die klinkt wel heel raar in één keer. Nee, hij deed het samen met natuurlijk onze eigen Dolly. Naar het dier van de week. Dolly Parton. Dolly Parton. Parton.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 Is het tijd zijn? Nog vijf minuten. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, het gedicht van de dag natuurlijk bij Sirem. En oh ja, ook nog een voetbalwedstrijd. <laughs> ja, die staat er ook. ja. PSV tegen Ajax. Jorde Adam Lamberts. En dat was de Coast Town. Zullen we nog eventjes uh, gaan uh, dansen? Mike Postner is hier. Uh.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 So darling in all I know. What's sad so good? Swear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 Stuck up on the stage Oh, I know. We zijn zo. Sad zo. Darling, oh, I know. We zijn zo. Sad zo. Wauw, wat een heerlijke, dansbare muziek. zo op de zondagmiddag. Het laatste kwartiertje van dit programma. Zandvoort op zondag. Jorden, Mike Posner en I took a pill in Ibiza. Nou is het bijna kwart voor vijf. Hè. Zodanig gaat de voetbalwedstrijd uh, beginnen. PSV tegen Ajax. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Misschien wordt het wel een gelijkspelletje. Dat kan natuurlijk Zal ook een nog. Ta tactisch een tactisch word. gelijkspelletje. En het is ook tijd meteen voor het gedicht van de dag. En het gaat over joggen. Gezond voor lijf en leden. Lekker joggen. Het stroef zijn vermeden. Loop het van je af. Al de zorgen van de dag. Het beste medicijn... voor het bedrukt zijn. Op je eigen tred niet te snel twaalf kilometers achtereen, je haalt het wel. Liefst op een rustige plaats. Zeker niet druk, zachtjes trimmen aan één stuk. Vandaag je afstand bijeengelopen. Je wordt het vlug gewoon. Goed voor hart en vaten. Goed voor al je ledematen. Als je het bovendien nog eens goed doet... Gegarandeerd een goede cooldown tegemoet? Joggen, maak er tijd voor vrij. Je gezondheid en goede luim winnen erbij. Heel even dwaal je ogen af naar de weg onder je voeten. De stilistische stappers schieten als felgekleurde strepen door je blikveld. Snel weer je aandacht erbij voordat je je verstapt... De duinen gaan als groene stroken links en rechts langs je heen Het geluid van de zee overstemt je gestamp op het strand Je hoort alles en toch is het zo stil Je denkt van alles en toch is het rustig Je ziet veel en toch ben je maar gefocust op één punt Je kunt alles en je voelt je gelukkig je gedachten rijken zover ze kunnen. Je zweeft zo hoog dat de wolken bijna voelbaar zijn. En je straalt zo erg dat de wind overbodig is. Je voelt geen wind. Je jogt. Goed voor hart en je ledematen. Dankjewel weer, uh, Albert-Jan, voor het gedicht van de dag. Joggen. Ja, nou, een beetje rennen ook hè, vandaag uh, tijdens de circuitrun. Speciaal gedaan natuurlijk, het gedicht van de dag bij CFM. Voor alle deelnemers van vandaag. Nu heb ik uh, zwaar nalopen denken over welke plaat ik erachteraan uh, zou gaan draaien. Ik ben bij deze gekomen. Funny, but it's true, what Since I've away, I have loved you more each day. Walking back to happiness, whoop-a-oh-yeah! Said goodbye to loneliness, whoop-a-oh-yeah! I never knew I'd miss you. Now I know. Ja, Je hoorde er met uh, Walking Back to Happiness... naar het mooie gedicht van de dag. Wat is er nou gebeurd, joh? Zeg het eens. Jij had het net over een uh, voetbalwedstrijd... die net twee minuten van start is gegaan. Ajax heeft gescoord. Ajax heeft gescoord. In de tweede minuut. In de tweede minuut. Dus staat ja. er 0-1 op dit moment. We hebben het over PSV tegen Ajax. Hier is Quincy en Falaan. Zwoele zomeravond...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 Je hebt net gezien, Albert-Jan, ons verslaggever koord draaien. Jazeker. Ja, wat zag je er ons plannen uit, hè? Nou, dat was ook geweldig. Waarschijnlijk die massage toch gehad op het circuit. Ja, was het lekker, hoor. Ja, zeker wel, hè? Je hoorde verlangen, trouwens. De single van Quincy. We gaan op naar het eind alweer van dit programma. Ja, zo meteen zijn we nog heel even bij je terug, hoor. En een van die platen die we nog kunnen draaien is van Status Quo. Hier is In The Army Now. Hey, The land. Uncle Sam does the best. is weer eens uh, terug te horen, Albert-Jan. Hij is goed. Ja, steeds een school en yeah, you're in the army now. Dat was alweer het... Uh, nou, het is alweer uh, het einde van dit programma. Ja, maar nog niet het einde van uh, de, de gezelligheid in het centrum van het dorp, hè? Nee, en op de radio gaan we, gaan we ook gewoon door natuurlijk, na vijf uur. Ja. Dus lekker en... blijf luisteren naar CFM. En wat en gaan wij doen? En nog even, even, Cor, hartelijk danken voor zijn live reportages vanaf het circuit en vanuit het dorp. Cor, deze dank deze 2000... je wel. Cor, hartelijk dank. Daarvoor. En uh, volgende week, ja, de baasracers. Dan is Willem van Densen weer. Willem van Densen volgende... uh, vanaf het circuit? Vanaf het circuit. Dus weer een sportief weekend gaan we het weer tegemoet. Wij wensen iedereen een uh, fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. En tot een andere keer. Volgende week, daar zijn we weer, op de zaterdag. Tussenstand, PSV Ajax Nee. Nee, nee, nee. <laughs> niet belangrijk, joh. Tot volgende week. Dag. Doei, doei. Doei, really